10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meden. We gaan de ruimte in met de Voyager 1. Bert van der Vier over de wedergeboorte van de serie Dallas. Eerst het nieuws met Dorothee Magens. Bij een bedrijf dat dierlijk bloed verwerkt in het Gelderse Loenen woedt een grote brand... die ontstond aan het begin van de avond in een filtersysteem. Brandweer heeft moeite om het vuur te bestrijden omdat het filter is ingesloten door buizen. Met hittecamera's proberen brandweerlieden de brandhaarden in kaart te brengen. In de pand staan veel chemicaliën opgeslagen, maar die staan ver van het vuur. Er zijn tot nu toe geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Wel is er veel rook. In de fabriek in Loenen worden voedingsstoffen uit dierlijk bloed gefilterd.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 Meer dan een halve eeuw nadat hij boven de Sovjet-Unie was neergeschoten... is de Amerikaanse spionagepiloot Gary Powers geëerd door het Amerikaanse leger. In het Pentagon kregen zijn kleinkinderen een Silver Star uitgereikt... op twee na hoogste militaire onderscheiding. Het U-2-spionagevliegtuig van Powers werd in mei 1960 uit de lucht geschoten... boven het Oeralgebergte in Rusland. Het leidde tot een van de grootste diplomatieke rellen in de Koude Oorlog. Powers werd door de Sovjets veroordeeld tot zeven jaar dwangarbeid... maar kwam na twee jaar vrij bij een gevangenenruil... Veel Amerikanen namen het Powers kwalijk dat hij zijn zelfmoordpil niet had gebruikt. Hij kwam in 1977 om bij een helikoptercrash. Op het Europees kampioenschap voetbal heeft Frankrijk gewonnen van het gastland Oekraïne. Het werd 2-0 door doelpunten na Rust van Menez en Nu Duel onder leiding van de Nederlandse schijnsrechter Kuipers lag voor de Rust een uur stil vanwege noodweer. Door de overwinning komt Frankrijk nu op vier punten, Oekraïne heeft er drie. En nu is de andere wedstrijd in groep D aan de gang, Zweden tegen Engeland. Weer nog vanavond en vannacht geregeld regenbuien. Het wordt zo'n 13 graden. Morgenochtend vooral in de oostelijke helft van het land nog een bui. Maar smiddags is het bijna overal droog. En schijnt de zon af en toe. Het kan 20 graden worden. ANWBFG's ah, informatie. Er staat file bij Rotterdam op de A16 naar Breda. De hoofdrijbaan is dicht voor werkzaamheden. Dat is het hele weekend. De file staat op de parallelbaan voor de Van Vanbrienenoordbrug. En is 2 kilometer lang. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Vooruitgang denken. Zie de voorwaarden die beschikbaar zijn op fuelprogress.com. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks. De uitslag van Tijd voor Tijd. De vrienden van de avond, Emiel avond Schelvis, Vilan is en allerlijst Fons Groenendijk. En hoe zou het toch zijn met onze voetbalvrouw Daisy Vorm? Eerst de tweede helft van zweden Engeland. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Philip Koker. We zijn een minuutje onderweg. Inmiddels weer bij Zweden tegen Engeland. Balbezit voor Zweden met Ibrahimovic. Die ook eens een keer een bal nu afgeeft. Dat is heel mooi te zien om... Uh, hoe Ibrahimovic zojuist uit de tunnel kwam. Eh, afgezonderd een beetje van de rest van zijn ploegenoten. Handjes in de zij. Bepaald niet in zijn nopjes. Een chagrijnig gezicht. Want het lukt toch niet echt bij de Zweden. Er zit geen creativiteit tot nu toe in uh, de ploeg. Ze kwamen alleen tot een aantal afstandsschoten. Maar ze zijn nog niet geheel kansloos in deze tweede helft. Ook al omdat uh, Roy Hodgson, de bondscoach van de Engelsen... dat is hij sinds 1 mei, zich wat zorgen maakt. Dat heeft hij gewoon uitgesproken over uh, de fitheid op zijn middenveld. Met zijn centrale duw op het middenveld. Uh, Gerard en Scott Parker. Die zijn, dat zijn toch dertigers. En die spelen niet zo vaak 90 minuten achter elkaar. Die worden regelmatig gewisseld. Ze maken hier ook een beetje een vermoeide indruk tot nu toe op dit toernooi. Ook op trainingen. En ja, de, daar... Komt Engeland toch ook wat kwaliteit tekort? Dan mist Engeland bijvoorbeeld Lampard. Dan mist Engeland Gareth Barry. Die zijn er allemaal niet bij vanwege blessures. En ze zullen het toch met deze twee moeten doen. Maar ja, naarmate die wedstrijd gaat vorderen. dan zullen ze daar iets meer last van krijgen. En daar ligt waarschijnlijk ook de hoop van de bondscoach van de Zweden, Hamgrain. Nu een voorzet. Die wordt weggekopt door Terry. Die hebben ze nog wel. De centrale verdediger. Maar uh, daar kan uh, de spits Elman er niets mee doen. En dan komt er wel een uh, vrije trap aan. Fluits Komina. De scheidsrechter. En komt er denk ik een gele kaart aan. Bij Carroll de Spits is de man die de overtreding maakt. En die de overtreding wordt met de mantel der liefde bedekt. Dat blijft bij een waarschuwing voor Andy Carroll. Nou ja. Dat had ook wel een gele kaart mogen zijn. Want hij is veel te laat met zijn tackle. Hoe dan ook. We zitten in de derde minuut van de tweede helft. Engeland leidt nog altijd met 1-0. Ja. Uh, Volgens... Uh, Rooney hebben ze vooralsnog nog niet nodig. Maar ik denk als ze zo blijven doorgaan en dit nog beter vast te houden, de Engelsen... met Rooney erbij, dan uh, ziet het er goed uit voor de Engels of niet? Ja, ik heb voor het toernooi gezegd dat uh, de, de, de meningen waren zo, zo negatief. De publieke opinie over Engeland. En dat kan wel eens de kracht worden juist. Omdat niemand iets verwacht van dat uh, team. En dan wordt het ook juist een team. En dan gaan ze vechten voor elkaar. En dan kan er wel eens iets moois ontstaan. Ja, dat, uh, dat moet blijken natuurlijk. Of ze kwaliteit genoeg hebben straks ook. Als het toernooi vordert. Maar zoals het er nu naar uitziet. Ja, kunnen ze wel die volgende ronde halen. En wat me wel opvalt ja. bij die... Ja, oh nee. Filip, volgens Fiedan is er een goal. Ik zie het niet. Ja, jullie zitten bijna nog eerder dan ik. Maar hij zit er inderdaad in. Het is 1 tegen 1. Na een vrije trap van Ibrahimovic. Een vrije trap die helemaal mislukt. Maar dan via een rare klutsbal is het uiteindelijk verdedigen. Melberg die hem maakt. En uh, juicht ook Ibrahimovic. Het is een merkwaardige, het is een wonderlijke klutsgoal. En de 18.000 supporters meegekomen... Uit Zweden kunnen hun geluk niet op. En de Zweden hebben nu al hun gelijk maken. Zij het de gelukkige. De vrije trap van Ibrahimovic komt in de muur. Dan is er een rebound van Ibrahimovic. Die bereikt Melberg En de probeert met vereende krachten daar... Uh... Ashley Cole of is het Johnson? Het is Johnson die bal van de lijn te halen. Maar die tikt hem tegen de binnenkant van zijn eigen paal. En zo gaat hij toch nog binnen. En zal het doelpunt denk ik toch op naam komen van Melberg. Maar goed, als u hem wil geven aan Glenn Johnson en dan een eigen doelpunt. Ik vind het allemaal best. Maar het staat 1-1 tussen Zweden en Engeland. Ja, zeg maar, mag, ik mag ik het nog afmaken? <laughs> nou, sorry, sorry dat er een goal nou, ja, is. Dat is juist leuk. Maar ik wilde zeggen, die Zweden die zijn wel aanvallender begonnen de tweede helft. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Meer vooruit. Ja, en dan, uh, ja, dan zie je dat ze toch ook wel wat af gaan dwingen. Al was het wel een geluksgoal, hoor. Want het is eigenlijk nog een eigen doelpunt ook van, uh, van Johnson. Die hem uh, ja, weg wil halen, maar ja, die komt net te laat. Ja, volgens mij was het de 48e minuut. Is, qua tijd voor tijd zitten we nu op 71 minuten. Uh, 49, oké, okay, zit op 72 minuten. Oké, okay, nou, uh, Zweden in ieder geval op zoek naar ruimte op de flanken. Achter de middenvelders waren ook uh, de Voyager 1... Die heeft heel veel ruimte. Want die is al jaren onderweg. En die nadert de grens van ons zonnestelsel. Ik een bruggetje zeggen? Ja, ik heb er even over nagedacht. De Amerikaanse <laughs> ruimteson heeft 35 jaar, is die, 35 jaar geleden gelanceerd. Hij heeft in die tijd bijna 18 miljard kilometer afgelegd. Onvoorstelbaar. Vincent Ikke, astrofysicus aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Bijna bij de grens van het zonnestelsel. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou... Het is wel leuke uh, rijmen als het ware, want dat ding is daar terecht gekomen te door twee keer tegen de paal te knallen. <lacht> <Hey>, is <sit> <lacht> in de... <lacht> hey, ja echt waar. Hey, in de... In in 79, hij, is hij is in 1977 gelanceerd. In 1979 is het ding langs Jupiter gekomen. Door de zwaartekracht van Jupiter hebben we dingen een rotschop gekregen... in de richting van Saturnus. En van Saturnus heeft hij nog eens een keer een trap nagekregen in 1980. En daardoor is hij zo hard gegaan dat hij nu ons zonnestelsel kan verlaten. Nu moeten we overigens bedenken dat de grens van ons zonnestelsel bestaat niet. Maar wat hiermee bedoeld is, is het gebied waar de wind van de zon... de zon blaast wind naar buiten van gassen waar de wind van de zon aanbotst tegen het gas... wat overigens al tussen de andere sterren zit. Dat noemen we de heliosfeer. En uh, daarvoorbij zou je kunnen zeggen... daar begint de interstellaire ruimte. Dus hij, komt, hij gaat eigenlijk uit het gebied waar de zon nog de baas is? Daar komt het terug op neer. ja. ja um, um, hij heeft twee keer een slinger gekregen, uh, zei u al. De, was, ja. was dat bedoeld? of is dat, uh, Ja, hoor, dat is helemaal... De, ja, die, die ik neem mijn pet zo diep af voor die ingenieurs die ja. dit bedacht ja, ja. hebben. Dat is echt... Door het oog van een naald is nog gemakkelijk vergeleken met wat hier gebeurd is. Dat ding is van de aarde gelanceerd in 1977. Heeft exact die baan gevolgd langs Jupiter, een optate van Jupiter. En exact de baan langs Saturnus. Schitterende foto's gemaakt. Een schat aan gegevens uh, voor de wetenschap buitengewoon knap. Nee, dat is een van de meest... Weet u wat ook zo fantastisch is? Dit is het eerste voorwerp dat ons zonder stelsel verlaat door de mensen gemaakt is. Over 40.000 jaar werft dat ding ergens tussen de sterren. En als een buitenaardse beschaving het oppikt, dan zouden ze kunnen denken van, hé, hey, wat een grappig ding. Meneer Inko, ja, zonder meer zullen ze dat denken. Maar wat ik me afvroeg, hoe weet u waar die is? Tot tot hoe ver reikt de communicatie nog? Het zindertje van het ding werkt nog een beetje. Dit is een model ruimtevaartuig wat uitgerust is met plutonium. Generatoren. Dus dat is een radioactief spul dat uh, warm wordt door het radioactieve verval. Een soort van mini-mini-mini-mini-piep-klein kernjappetje. En daardoor heeft het ding nog ongeveer tot het jaar 2025 net voldoende stroom om een klein beetje functioneel te zijn. Ja, en hoe lang duurt het dan voordat die signalen in, uh, in, uh, bij de aarde zijn? Nou, uh, het, het licht gaat 300.000 kilometer per seconde. En het ding staat nu 17 miljard kilometer bij ons vandaan. Dus gaan maar na, dat duurt dagen. Maar um, dat is, uh, kijk, de lichtsnelheid is astronomisch gezien natuurlijk helemaal niks. Hoewel het voor ons wel vrij snel lijkt. Ja. Kunt u een voorbeeld geven van wat we weten. Uh, van, door die 35-jarige reis van de Voyager? Iets heel concreets? Ja, de hele, de hele studie veer van ons zonnestelsel, zeg maar. Dus de buitenlagen van die zonnewind, daar weten we heel veel van. Die prachtige foto's die genomen zijn bij het voorbijvliegen... Van, van Jupiter en Saturnus. Iedereen kent ze. Dit is nou toevallig radio, maar als ik zeg... een foto van Saturnus met die schaduw van de planeet op de ring... dan weet 90% van de mensheid waar ik het over heb. En die foto's die zijn genomen door de, de Voyager-zonde... Voyager 1 en Voyager 2. Ja, u, prachtig, zet, prachtig. u zei al, um, uh, zometeen schiet hij eigenlijk uh, het zonnestelsel uit... Of mogen we dat niet helemaal zo noemen, dan zou het dus kunnen zijn dat mocht er leven zijn dat ze de Voyager uh, onderscheppen, ja. uh, dan maken ze hem open ja. en daar hebben we iets voor ze achtergelaten, iets wat state of the art was in 1977, maar uh -huh. uh, wat nu een beetje verouderd uh, aandoet. ja, kijk, <totstuk> het is natuurlijk fantastisch dat de techniek zo snel gaat, ik bedoel dat je, je... Ik er bijna bij stil. Echt, wat ingenieurs kunnen is er zo vreselijk knap. Kijk, ze hebben ook een, een aantal met goud beklede platen achtergelaten. waarop een tekening van een naakte man en een naakte vrouw. met een ik. stuk of wat uh, symbolen erop. waaruit een buitennaadse beschaving zou moeten kunnen opmaken. Uh, wat wij voor wezens zijn. Ja, de, de, daar deel ik niet zo vreselijk zwaar aan. Ik denk dat het object op zichzelf, het ruimtevaart op zichzelf... aan een buitenaardse beschaving veel meer informatie heeft... dan een plaatje van een bloot mannetje en een bloot vrouwtje. Maar waarom is die van goud? Uh, omdat die, het meest best, uh, die, die uh, laag, die coating die erop zit... is het meest bestand tegen kosmische straling. Je moet oh. zich voorstellen dat buiten de atmosfeer van onze zon... buiten de bescherming van het magnetische veld van aarde en van de zon... is het in de ruimte tussen de sterren buitengewoon slecht toeven. En dan komen deeltjes langs met bijna de snelheid van het licht die op je in ranselen. Nou ja, de, een regenbuik is een makkie vergeleken daarbij. En um, dat jaren en jaren en jaren achtereen. Dus men heeft uitgerekend dat als dat ding na nou 40.000 jaar door de interstellaire ruimte zou gaan, en hij krijgt dat enorme bombardement van die kosmische straling, dan zou die tekening dat toch nog kunnen overleven. Nou, ja, we geven de, de Voyager 1 en zo'n ontwerpers in ieder geval een staande uh, ovatie. Zeker weten. Maar met, er is ook nog een Voyager 2 uh, afgeschoten. Hoe is het ja. daarmee? Nou, die staat, deze staat dus op 7, 17 miljard kilometer. Voyager 2 staat op dit moment op 14 miljard kilometer van de zon. Oké. Okay. Dus en dat is echt een broertje hoor. Ja, die moet eigenlijk nog zijn, uh, zijn faam verdienen. Nou ja, dat heeft hij natuurlijk al wel gedaan door de fantastische gegevens... die ze over het zonnestelsel hebben verzameld. Maar die gaat een andere richting in, ook tussen de sterren, terechtkomen. Wij zijn onder de indruk. Dank u wel. Vincent Ikke, astrofysicus aan de universiteit in Leiden. Goedenavond. A pretty a pity, We cannot, a we cannot allow that treasonous dream. We that must, we must show them now. Him, we don't mean to lie. It happened, it thought, we haven't, we haven't a doubt that we are the right If done. you don't look out, no. or you'll and suffer in their might. The heroes, the heroes return, and the royalty attend, while the angels learn that the. <laughs> done, done, the into into man like, man. the right time soon comes when the crisis is raw. The media soon comes and The media, return right on right and the violence oh. oh. is while like. the En het is weer raak voor Engeland. En weer uit een vrije trap wordt de bal steenhard binnengekopt. Het is 2-1 voor Zweden. En het is weer Melberg die scoort. Nu met het hoofd. Ja, het is, een, het is een prachtige goal. Het tekende zich al een nee. beetje af uh, in, de, in deze wedstrijd. Het begon eigenlijk al na een half uur. Toen konden de Engelsen het allemaal niet meer belopen op het middenveld. Kreeg uh, Zweden meer ruimte. Konden ze meer kracht erin gooien. De Engelsen hebben steeds meer overtredingen nodig. En Rooney kijkt nu heel chagrijnig bij deze 2-1 achterstand. Het is een vrije trap die in de 16 meter wordt gegooid. En daar wint uh, verdediger Melberg het van al zijn tegenstanders daar. Ook Johnson kan er niet meer bij... De verdedigende Carroll heeft geen enkele kans. Melberg wordt vrijgelaten en kopt hem diagonaal met een stuit in de verre hoek. Het is 2-1 voor Zweden. Belangrijkste vraag, Robert, welke minuut zit? Dit is uh, 59e minuut. Fons, wat gaat er mis bij Engeland hier? Wat niet? Ja, is het zo erg? Vons? Vons? Ja. Ja, ja, nee, ja, ja, ik schrik eigenlijk wel een beetje van de, van de Engelsen inderdaad. En ook uh, dan wel weer van uh, ook Terry. Uh, die moet toch in staat zijn om die verdediging daar te leiden. En ook uh, Hart mag zich dit aanrekenen, want die mag wel komen, want die bal is binnen de vijf. Maar ik vind het uh, ja, ongelooflijk. We zitten net te praten over Engeland en wat een leuk ploeg het kan worden, ook zonder al die geblesseerden. En dan, uh, wat zie je gebeuren vervolgens? Uh, Zweden neemt de wedstrijd in handen. En, uh, en maakt een uh, geluksgoal. Komt uh, daardoor uh, goed in de wedstrijd. Ja, en uit de standaard situatie maken ze dan uh, de tweede. Gelukkig. Ja, en zijn er in één keer grote problemen voor Engeland. Weet hoor. je wat nou zo leuk is voor Ik heb zitten kijken naar Frankrijk Engeland... en na afloop de BBC gehoord. Daar zaten Alan Shearer... Daar zat uh, die kleine rechtsback van Arsenal, die, hoe heet die? Dixon. En daar zat uh, Alan Hansen. En die zaten echt met z'n tweeën in de afloop, met z'n drieën in de afloop van... Ah, we hebben gelijk gespeeld tegen die Fransen. Het is eigenlijk binnen nu, want dit was de zwaarste tegenstander. En Oekraïne en uh, die andere ploeg, uh, Zweden, ja, het stelt allemaal niks voor. Daar nee. halen we gewoon nog zes punten uh, halen we op. Maar heb je Alan Hansen gehoord, die is uh, een voorspelling... Bij de, de beste vier ploegen van het EK zaten Portugal, Nederland en Duitsland. Hij was even vergeten dat die alle drie in één pool zaten. Dus ja, nou, heel al vol, die <laughs> Het is een vol. Maar het is ongelooflijk dat ze die wedstrijd in twee minuten oh. tijd zo weggeven. Dat was ook wel weer Britse arrogantie, man. Niet te geloven. Vier dan is. Corner. Uh, corner. Even, <laughs> even change of subject. Uh, hoe is het om met uh, de koningin een vorkje te prikken? Heerlijk. Ja? ja, bijzonder. Nou ja, Leg dus, even uit. Ik ben, uh, in april um, was ik uitgenodigd voor het staatsbanket. Uh, um, de Turks, sorry hoor, ze gaan volgens mij. Oh. Oh. Oh. Zullen we even gewoon aan de verslaggever overlaten? <laughs> of, wat in die sorry, je hebt haar ambities gehoord hoor. Dat <laughs> niet te geloven. Je zit over de koningin te praten, voetbal is je belangrijk. Nee, de koningin is heel belangrijk, <coughs> ja. um, vind ik echt. Um, Nee, maar de Turkse president Gül was uitgenodigd. Um, en ik was uitgenodigd voor het staatsbanket in het paleis. Ja, maar waarom, waarom word jij uitgenodigd? Ja, dat vroeg ik... Dat was zo grappig. Ik zat de dag voordat ik naar het staatsbanket ging... werd mij die vraag gesteld. Zat ik ook bij de radio. Toen zei ik... ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk ja, misschien dat ze gewoon uh, Turkse Nederlanders uitnodigen die uh, ja, iets hebben gedaan, gemaakt. Ik had een mooie, weet ik, documentaire gemaakt. Documentaire serie. Ik dacht, misschien heeft het daar wat mee te maken. Maar het grappige was op de dag dat ik uh, dus uh, uh, nou ja, de, Beatrix dus, uh, de koning in de hand mocht schudden. Uh, ja, dat is een heel lang verhaal, maar Prinses. Ik Mar... <laughs> dat is een heel lang verhaal. Hoe dan ook, uh, Prinses Margriet kwam op een gegeven moment naar me toe. Ze zei: weet je nou waarom je al bent uitgenodigd? <laughs> Want, wat ik echt had helemaal niet had verwacht dat ze naar me toe zou komen. Maar... en toen wist ik het eigenlijk nog niet. En toen heeft ze wel inderdaad verteld van: uh, iedereen die er is, die doet zit iets in de creatieve sector of iets bij de televisie of... Zat je naast Pierre van donk? Nee, maar die zat iets uh, een tafel voor mij. Dat was wel heel grappig. Die heb ik al eens een keer geïnterviewd toen ik in Turkije was ja, als dat correspondent. Een, dat, is dat is ook weer een heel leuk verhaal. Maar met prinses Margriet, het is toch wel grappig om even te vertellen. In uh, de uitnodiging stond dat we haar uh, um, geen hand mochten geven. Want ze is waarschijnlijk geblesseerd. Mm -hmm. ze, was, uh, of ze had een geblesseerde hand of iets. En uh, toen we uh, iedereen zijn dus hand gingen schudden... Uh, en ik vertelde dat op de radio een dag eerder. Toen wilde ik gaf ik toch nog een hand. En dan wilde ik haar toch de hand schudden. Toen zei zij... En je hebt het nog op de radio gezegd. En dan doe je dat ah. toch nog fout. <laughs> ja, daar kwam ze eigenlijk over naar nee. me toe. En vervolgens um, begon ze over. Um, weet je nou waarom je bent uitgenodigd? Maar goed, het was hartstikke leuk. En ze zit nu weer in, uh, of ze zijn al weg volgens mij, de koningin in Turkije. In, uh, Turkije. Ja. Het is een wederbezoek um, aan president Kul. Uh, ze is in Ankara geweest. Uh, het mag geen staatsbezoek heten, hè? Nee, dat snap ik ook niet waarom. Het mag ook geen privébezoek heten. Het is eigenlijk een jubileumbezoek, omdat het in het kader van he, de, 400 jaar, de viering van de 400 jaar betrekking in Turkije in Nederland. Is het, wat, wat? 2-2. Philip. Ja hoor, ik kijk even niet. 2-2 wordt het door Theo Walcott. En die staat amper een minuutje of drie in het veld. Hij is in de ploeg gekomen voor James Milner. En hij schiet nu vanaf een meter of 20, 25 raak. Het is... Ja, het, het is een dwarrelschot. Ik denk dat hij van richting uh, wordt veranderd. Waardoor Isaacson kansloos is. Isaacson die een paar minuten geleden nog uh, zijn ploeg in de race hield. Door een kopbal te pakken van Terry vanaf een meter of zes. Dat was een fabuleuze reflex van Isaacson. Maar nu is dit een uh, bal met heel veel effect. Die uh, ja, lichtjes, heel lichtjes van richting wordt veranderd door Larsson. Waardoor Isaacson kansloos is. Het is 2-2 tussen Zweden en Engeland. Wel een mooie wedstrijd nu. Het ja, uh, wordt een hele spannende slotfase. Vidan, uh, um, wij in Nederland horen vrij veel over wat er in Turkije gebeurt. Uh, wat er allemaal gaande is. Is dat ook uh, andersom zo? Horen ze in Turkije veel over wat er in Nederland gebeurt? Nou, weinig. Um, in de, uh, ik, ik heb daar uh, tussen 2002 en 2007... zat ik in Istanbul als correspondent En toen nog wel vrij veel. Want dat was de periode dat Turkije zich heel erg moest bewijzen... He, om lid te kunnen worden van de Europese Unie. En Nederland was... In 2004, meen ik, uh, voorzitter van de Nederlandse Unie. Dus ja, dan is zo'n landje als Nederland ineens wel heel erg belangrijk. En um, uh, wordt er best wel veel uh, geschreven uh, over hoe we hier in Nederland denken over Turkije. Wat we vinden dat Turkije zou moeten doen om, zich, hè, om lid te kunnen worden. Er is een periode geweest dat Wilders heel erg in het nieuws was. Uh, met zijn uitspraak ook over Turkije. Uh, toen president Gül in uh, april naar Nederland kwam is er ook het een en ander over gezegd. Uh, hè, omdat uh, PVV vond dat... Is dat dan ook uh, groot nieuws in Turkije? Ja, vrij, dat was op zich wel. Dat is wel groot gebracht van oh, uh, Gul is niet welkom in Nederland, zegt uh, Geert Wilders. Maar wat opvallend is nu, um, er wordt vrij weinig bericht over um, bezoek van uh, de koningin aan. Uh, Turkije op dit moment. En eigenlijk, los van Wilders en dat soort momenten... weinig valt me op. En ik denk dat ik wel een beetje weet waar het mee te maken heeft. Want zoals ik al zei, in die periode was Turkije... een soort van afhankelijk van wat vindt Europa en het westen van Turkije. En op dit moment zijn de rollen toch een beetje omgedraaid. Als je kijkt naar Nederland, heel erg getijsterd door de economie... vergrijzing, uh, in zijn schulp gekropen als het gaat over uh, immigratie. Terwijl Turkije op dit moment... Zijn Luikenwagen wijd openzet naar de wereld. En heel erg bezig is. De nou ja, economie is booming. Um, er wordt heel veel geïnvesteerd in, uh, in het land. Het echt, geld rolt daar op dit moment. Je zegt misschien minder op Europa, maar op de nee. regio richting. Ja, ja het, is ook, het is ook een regionale grootmacht. En ik vind het trouwens heel opvallend dat dat, dat, dat in Turkije niet zo wordt gezien. Um, we zouden eigenlijk naar Turkije moeten kijken zoals de Verenigde Staten dat doen. Toch wel als een belang, belangrijke regionale uh, uh, grootmacht. En een spelverdeler in het Midden-Oosten. De bruggenbouwer tussen um, Europa en uh, uh, de Arabische wereld. We laten ook heel veel kansen liggen overigens als het gaat om de economie. Ik las laatst in Financieel Dagblad dat 4 miljard uh, verloren gaat uh, als het gaat om export. Uh, we haken niet in op de groeiende economie, maar hoe dan ook... Turkije, het gaat goed met Turkije. Dus ja, zo'n kikkerlandje als Nederland doet het dan ineens niet meer toe. Is het ook zo dat, uh, uh, dat het ook in, in de Turken zit dat ze eigenlijk meer naar, uh, naar zichzelf gekeerd zijn en niet zozeer eigenlijk dat ze ja, zoveel zeker. interesseert wat er in de omgeving is? Ja, jor. dat was een van de redenen waardoor ik uiteindelijk terug wilde naar Nederland. Het, ik had het gevoeld dat mijn ontwikkeling echt stopte. Omdat het nieuws gaat alleen over Turkije, um, de discussies gaan alleen over Turkije. Um, het land is ontzettend in zichzelf gekeerd. Ja, het begint nu dus een beetje te veranderen, maar vooral in die periode. Maar dat zit wel een beetje in die mentaliteit, ja. ja en, ook de, en dus ook in de maatschappij. En dat maakt het natuurlijk ook heel erg moeilijk... voor, uh, voor mensen die teruggaan, om daar te, te kunnen aarden. Ja, nou ja, dat, dat is een van die wat punten. Wat jij zelf hebt ervaren. Ja. ja, maar het is ook echt uh, hard, uh, hard leven. Het is survival of the fittest. En als je daar als Nederlander aankomt en vrij naïef... wat ik van mezelf vond en wat ik hoor van anderen... die uh, naar Nederland of naar Turkije emigreren... Daar, dan red je het niet tenzij je denk ik met één been in Nederland staat... dus hier uh, vanuit Nederland betaald krijgt bijvoorbeeld. Je moet daar echt veel geld hebben. Want je, er is geen verzorgingsstaat uh, zoals in Nederland... Uh, waar je op terug kunt vallen. Dus ja. daar uh, vergissen zich wel mee. Ik, ik kort nog even over die documentaire die je aan het maken bent. Leg even uit wat, wat dat precies inhoudt, wat je, wat je aan het doen bent. Of je uh. zus... Uh, nou ja, ik volg uh, mijn zusje en haar twee vriendinnen. Uh, zusje? Mijn zusje is 26? Zij is 26, oh. klopt. Nou, ja, is wel een zus hoor, inmiddels toch? Uh, Ja, nou ja. Goed, zijn ze is ook eigenlijk niet um, derde generatie, maar ze is een nakomertje. Ik bedoel, ik ben 35 dus. Maar ik merk gewoon mm. grote verschillen tussen haar en mij. En uh, ik moet zeggen dat mijn zusje niet per se echt zoiets heeft van... Zij, zij heeft niet echt helemaal die binding met Nederland verloren, maar... Bij haar vriendinnen zie ik dat wel meer. En ik probeer een beetje uh, te portretteren... hoe zij in Nederland een eigen Turkse wereld hebben gecreëerd. Um, waarin je ziet dat ze gewoon niet echt veel binding hebben met, uh, met het land zelf. Ja, dus de voordelen van Turkije worden geïntegreerd in Nederland... en daar pik je dan ook de voordelen weer van mee. Ja, ja, precies. Ja, het grappige is dat ze inderdaad al die dingen waar ze naar verlangen... dat hebben ze hier gewoon om zich heen gebouwd... waardoor dat verlangen waarschijnlijk een beetje wordt gecompenseerd. Uh, maar voor sommigen is het niet genoeg. Want ik zei, sommigen willen echt daadwerkelijk terug... Ruim 20 minuten nog bij Zweden, Engeland, Filip Koken En er liggen er al vier in. Er liggen er al vier in. En ik heb het idee dat er nog wel meer in gaan vallen. Want het is een hele open tweede helft. Het middenveld wordt nu regelmatig overgeslagen. En uh, ja, de, de, de mensen met de controleurspetten, zoals het tegenwoordig zo mooi wordt genoemd... die hebben niet zoveel invloed meer op het spel. Het, er wordt nu volop de overwinning gespeeld. En vooral door Zweden. Dat ook een overwinning nodig heeft. Zweden heeft niet zo gek veel aan een gelijkspel. Want als ze gelijkspelen, dan moeten ze winnen... Uh, van de Frans in de laatste wedstrijd. En liefst met twee goals verschil... om niet afhankelijk te zijn van die andere wedstrijd. Dus uh, Zweden speelt vol op de aanval nu. En die doelpunt van, uh, uh, van Wolcott kwam ook een beetje uit de lucht vallen. Er was ook een beetje een gezicht vol verontschuldigingen. Terwijl er nu wordt overgeschoten door uh, Carroll, de spits. Ruim over, hoort dat wel. Maar uh, dit was een beetje een verontschuldigende blik van uh, Walcott bij zijn doelpunt. Hij had het niet helemaal zo bedoeld, maar het was wel lekker voor hem dat hij zo binnenviel. Hij verving dus Milner, die even ervoor een uh, werkelijk beestachtige overtreding beging, van achteren iemand neerhaalde. Daarvoor kreeg hij slecht geel en de, de coach reageerde door hem er onmiddellijk af te halen. Dat was geen slechte beslissing, in meerdere opzichten niet. De eerste doelpunt overigens is gecorrigeerd door de UEFA. Die werd eerst gegeven aan Melberg. Maar nu officieel. Ze hebben er denk ik een minuutje of 10, 15 over nagedacht. Officieel staat het nu te boek als een eigen doelpunt van Johnson. Nog 20 minuten te gaan inderdaad. En er staat 2-2. is beginning Dallas the new series coming summer 2012 only on Oh yeah ja, na een groot succes van de eerste aflevering in de Verenigde Staten komt een nieuwe TV-serie Dallas nu ook naar Nederland. De originele serie van Dallas was een enorme hit en werd uitgezonden tussen 1978 en 1991. Echt waar? Uh, vaak waren de avonturen van de Texaanse oliemagnaten onderwerp van gesprek. Met als hoogtepunt natuurlijk de beroemde Who Shot They J.R. Cliffhanger. We gaan erover praten met Bert van der Veer. Ja, een Nederlands programma Schrijft veel over televisie, Bert. Goedenavond. Hallo. Even voor de duidelijkheid. dit is dus een gloed, gloednieuwe afleveringen van de bekende serie uit de jaren tachtig. Ja, hij heeft uh, zeg maar 14 jaar zo ongeveer uh, stilgelegen. Dat was dan de laatste die uh, op CBS is uitgezonden. En, uh, ja, en, en hij heeft het opnieuw opgepakt en 6,9 miljoen uh, Amerikanen hebben daarvan genoten. Nou zijn jullie heel slim en heel snel, dus je denkt dat is niet eens zo vreselijk veel. Dat is niet zo heel veel, Bert. Nee, dat moet je wel zeggen. Maar ja, nee, wel zeker wel niet zeggen. als je het vergelijkt met zeg maar, seizoen 2 van The Voice. De eerste aflevering in februari kost, kost uh, 37,6 miljoen uh, kijkers. Maar goed, de nieuwe tellers wordt uitgezonden op uh, kabeltelevisie in Amerika. Dus, uh, dat, uh, en daar is die een, een waarschijnlijk succespest bekeken programma van uh, kabel uh, afgelopen woensdag. Ja, we worden in de trailer. Het klinkt in ieder geval al heel erg gelikt. Ja, ik, ik werd er wel warm van op de een of andere manier. Ik ben nooit echt de Dallas of Tyrus die ver geweest, maar uh, die tune is zo geweldig. Only on TNT. Doen, yeah. we, nog, doen we nog wel oude rotten mee aan de, aan de nieuwe versie van Dallas? Uh, drie. Uh, J.R., Bobby en uh, Sue Ellen uh, doen mee. En uh, ze hebben, ik, ik, ik weet niet of jullie heel erg uh, thuis zijn in de serie Desperate Housewives, maar daar schijnen ze de hunk, de grote hunk in het uh, Jesse Metcalf van Desperate Housewives, die schijnt ook een, een grote rol te spelen. En dat uh, wordt nogal aantrekkelijk gevonden door de dames, heb ik begrepen. Oh, ik weet niet, Viran oh, ken je dat nee. of niet? Nee, ik ben wel echt fan van Dallas. Dag dan. Hallo Bert. Nee, dat is een, een smakelijke sixpack. Die, uh, die Desperate Housewives heb ik nooit zo begrepen. Smakelijke, smakelijke sixpack. Lekker bed. Hé. En uh, het verhaal <laughs> van is Dallas, lees. is dat gewoon uh, uh, de familie Ewing, uh, de olie, fortuin, uh, ja, de hartnijd, schietpartijen, dat uh, auto... gewoon door. Het is weer hetzelfde ja. duig dat elkaar besodemieten, dat... Uh, dat Cowboyhoeden. Klooit met met, met, met uh, mensen buiten hun huwelijk. Al, al die schande, die komt opnieuw voorbij, jongen. Sue Ellen, die Sue Allen, moet hij niet uh, gewoon bij Golden Girls inmiddels? <laughs> ja, het is natuurlijk wel deel van het succes dat ze drie van die, van die oude sterren... Ik geloof dat Larry Heckman, dat was geloof ik, dat J.R. Dat is, dat natuurlijk. Dat was wat meer een probleem, of die zijn tekst nog... Dus die hebben ze een beetje ingekort, uh, heb ik begrepen, maar... Zijn aanwezigheid is op zich al voldoende natuurlijk om de dreiging boven Delft te laten hangen. En wordt, de, en wordt de onthulling nu dat hij uh, Viagra gebruikt, die uh, JR? Misschien wordt het wel gesponsord door uh, Viagra. Ik heb goed idee. Okay. Is je dan wat wij zeggen? Qua, ja, waar ze die ja ik wil vragen, hoe zien ze er nu uit? Want we nee, zeggen dat, wel. Dat vond ik wel meevallen. Ja. Die Heidman uh, uh, zag er nog heel goed uit. Ik heb een foto gezien. Hoe ja. uh, oud is hij nu? Ja, Ongeveer de 70, denk ik, hermiddels. Serieus? Ja, ja maar respect. Ga ik even opzoeken. Ja, maar ze had ook nog wel expressie op het gezicht. Want je ziet natuurlijk soms die oudere Hollywood-actrice... ...dat je denkt, van Botox ja. platgespoten. Maar dat was bij haar niet het geval. Nee, het zag er best goed uit. Ja, dat kan tegenwoordig veel, Bert. Is de serie ook uh, in Nederland te zien? Ja, weet je, het voordeel dat je een beetje hebt uh, als je, als je zo'n serie uit gaat zetten en SBS of Netflix, dat weten ze daar nog niet, gaat het ook doen. Is dat het natuurlijk ook in Nederland wel een soort event is: van oh, de nieuwe Dallas is terug. Dus zo'n eerste aflevering trekt altijd wel, wel de aandacht. Maar ja, daarna moet het ook wel weer op eigen kracht gewoon boeiend kunnen zijn. En ja, ik weet niet of mensen die. Uh, langs het heel erg uh, soap gewend zijn. Vergis je niet, hè, toen uh, Dallas en Duits die er eerder waren, hadden we nog geen goede tijden, slechte tijden. Overigens is Hekman 81 inmiddels. 81, ja, toch knap dat hij nog uh, even meedoet. SBS uh, gaat het uitzenden. Ja. Hè? Het is ja, grappig dat het, ik nog he. steeds Dallas zeg. Want ik keek het als kind, en toen zei ik Dallas, dus toen zeg ja, ik nog Dallas. steeds, maar het is Dallas inderdaad. <laughs> ja. Dallas, Dallas. Nou, het komt er in ieder geval aan. Met Bert van de, de is altijd Python Place. Peter, Peter. <laughs> ja, precies. <laughs> Dank je wel in ieder geval uh, voor jouw nieuws over uh, Dallas. Ja, ja, nieuws, jongens. We gaan ja. het nieuws ja. met No Net Wel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 En generaal Peter van Um, de Nederlandse commandant der strijdkrachten... heeft in Australië een hoge onderscheiding gekregen. Van Um werd geëerd voor zijn leiderschap tijdens de Nederlandse missie in Urusgan. Van 2008 tot 2010 vielen de Australiërs daar ook onder zijn commando. Nou, dat was het. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, straks willen we natuurlijk weer met deze Vorm... Ja, en uh, we hebben de uitslag van Tijd voor Tijd. Wij zijn maar eens kijken bij uh, Zweden-Engeland, Fiele Koken. Waar Ibrahimovic schiet van een meter of 25. En die bal uh, is zo krachtig, zo hard. Dat Joe Hart, de keeper van Engeland, die bal nog maar uh, net buiten de paal kan tikken. Zweden krijgt een corner. Zweden dat een iets betere, iets sterkere, iets krachtigere indruk maakt momenteel. Een corner die wordt weggebokst. Joe Hart kan die weer opnieuw worden ingebracht. Wellicht uh, dat dat nu gebeurt. Bij die aanvallen die nu regelmatig vanaf de zijkant ook uh, door de Zweden worden opgezet. Daar kwamen ze in de eerste helft helemaal niet aan toe. Maar nu wel. En het is altijd het gevaar als Zweden zo op de aanval gaat spelen. Dat ze dan op snelheid in de tegenaanval weer worden geklopt met het inbrengen van Walcott. Die is heel snel. De Engelsen die uh, nu makkelijk een paas onderscheppen. En nu proberen of ze een counter kunnen gaan opzetten met Walcott Die afgeeft, maar de balletjes worden eerst weer rustig teruggetikt. Steven Gerrard nu aan de bal. Maar die kiest ook niet voor een lange bal. Die kiest de rechtsback Johnson. Die kijkt of hij een voorzet kan geven. Hier is Young. Die gaat af Walcott, Wolcott. nu met een voorzet. En oh, wat een schitterende goal. Een prachtige goal van Danny Welbeck. En het is 3-2 voor de Engelsen. Dit is een schitterend uitgespeelde goal, ik kan niet anders zeggen. Uit een afgeslagen aanval van de Zweden gaat het denk ik over vier, vijf schijven. Over eerste Steven Gerrard, die de bal meegeeft aan de rechterkant op Johnson. En dan komt die bal terecht bij Wolcott, die een puntgave assist in huis heeft. Maar de manier waarop Welbeck... De jongen van Manchester United dat afmaakt, is werkelijk fabuleus. Die gaat achter zijn standbeen langs en die tikt hem zo in de verre hoek. En dan laat hij Isaacson kansloos. Het is een doelpunt gemaakt op souplesse en zoveel techniek en inzicht door Danny Welbeck. Het is 3-2 voor Engeland. Emiel, dit doelpunt in één woord. Ja, dit is een heerlijke goal, maar ik moet zeggen Isaacson... Ik, bij, die, bij die gelijkmaker zag hij er al niet zo heel fantastisch uit. Daarvoor had hij overigens wel een geweldige redding, maar... Het is toch wel een... Uh... Maar je kan hier toch niks aan doen? Nee, nou, dat vind ik ook niet. Nee, het, is, het is de klasse van de aanvaller. Maar ik, ik heb het idee dat hij toch wel heel dicht bij hem komt. Die dat hij er toch nog iets aan had kunnen doen. Vind je dan een mooie goal of blunder van de keeper? Uh, ja, uh, voelde druk. Uh, mooie goal. Over Al allebei, <laughs> is het... Je kan een mooie stelder. Hij was ontzettend mooi, uh, maar dat was nog geen weet je, Als je de tweede helft zit te kijken, dan krijg Kijk, je toch ik kan hem nog een keer langzamerhand zien. het gevoel van, wat is het eigenlijk een leuk toernooi, er wordt zoveel aangevallen. Ik vraag me of het... Uh... Nee, nee, nee, die keeper zag het niet aankomen, ik zie het nu. Nou, nou, nou. Had niet, kan niet. Nee, de Radio in sportzomers top, top 5. Flexband. Ja. Ja, als ik even mag. Uh, Radio 1 is deze zomer uh, nieuw sporten en uh, samen quizzen. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, want we, de wedstrijd is nog niet afgelopen. Dus normaal gesproken rond deze tijd geven we de uitslag. Maar we gaan het nu hebben over het mooiste fragment van uh, deze zomer. Dat verdient een plekje in onze top 5. Elke avond maken we een selectie van de mooiste momenten. De plaatsen zijn uh, beperkt, dus we zijn streng. Voor elk fragment dat erin komt, moet er ook eentje uit. Ja, top 5 ziet er nu zo uit. Het, uh, het openingsdoelpunt van het EK staat erin gemaakt in de wedstrijd Polen Griekenland. Heb jij uitgezocht, Fons? Ja. En Avelay schiet een halve meter over in de wedstrijd tussen Nederland en Denemarken. Raf Willems bracht dat in. Mark van Hintum koos de gelijkmaker in Spanje-Italië. Cesc Fabregas. En op de uh, vierde hensbal van Denemarken tegen Nederland was een heftig appellerende Huntelaar, maar geen penalty voor ons, ingebracht door Andries Jonker. En op vijf, Sven Korkerman was ontroerd door de tranen van dikke advocaat toen hij het Russische volkslied hoorde voor de wedstrijd van Rusland tegen Polen. Emiel Schelvis, aan jou de eer om vanavond onze top vijf aan te passen. Zullen we eerst even horen welk fragment jij erin wil hebben? Ik wil het moment erin hebben dat uh, Mark van Bommel een paaschijf op Robin van Persie. Die in plaats van de bal door het net te branden, hem weer half zacht raakt. Een beetje illustratief voor. Uh, kies voor een journalistiek moment. Dat klinkt zo. Matthijs. Van Bommel. Beweging van Snijder en van Van Persie. Van Persie. Van Persie nu. Oh, oh, oh. Ja, daar zitten ja. we eigenlijk allemaal in hè? Ja, w waarom dit soort Die zegt de nou, journalistiek Van journalistiek is gewoon uh, de topscorer en de beste speler van de competitie in Engeland... De, de zwaarste competitie ter wereld... zou ons eigenlijk moeten laten gloriëren in de geest van Marco van Basten. Sterker nog, ik heb met Van Basten dit jaar gelukkig nog mogen werken. En die is steeds meer gecharmeerd geraakt van uh, Robin van Persie... omdat hij behalve een prachtige voetballer ook een goalgetter is geworden. Het eerste jaar dat hij dat echt heeft bewezen. En nu moet hij het voor het Nederlands elftal bewijzen en het gebeurt niet. Is dit wat Oranje mankeert in de nutshell dan voor jou? Eigenlijk wel. Ja. Um, er moet dan ook iets uit ja dat momentje van afvalai dat zeg me maar niet zo heel veel ik bedoel we zijn inmiddels gewoon veel verder in het toernooi. Hensbal van de Denen. ja nou ja die Hensbal van de Denen. Dat, dat is niet uh, afvalai. nee eh, nee nee. goed die allebei uh, die momenten het is, is, is, is, is arbitrair. ja, ja. Nee, maar welke van de twee moet er nou uit? ja nou, doe, doe die doen die de Hensbal. Dan, dan maar. want ja, die, ja, maar die hebben we nou klaar staan. dat was makkelijk. U, voor, ja. van de Vaart van de Vaart. Dat was ik dat van bang is bang voor. De dus een goede bal? <laughs> dit is het Huntelaar die erbij komt wordt er geappeleerd voor Hens. iedereen appelleert voor Hens. de hele bank appelleert voor Hens. schijnt ze er het weg. Maar ja, je, kan, je zou kunnen zeggen, dit fragment is juist wel karakteriserend voor, uh, voor het toernooi van Nederland. Want als we gewoon een penalty krijgen, dan gaan we heel anders het toernooi in en worden we gewoon Europees kampioen. Ja, maar uh, daar zit het hem niet in. in die, het zit er met name in, aan het begin van zo'n wedstrijd, je stempel drukken door de beste man die je op dat moment... Zo hebben we ook toen tegen Engeland gespeeld. Van, toen hebben we ook heel veel geluk gehad uh, in die wedstrijden. Maar Van Basten, en nu had, moet dat van pers zijn, moet dan het verschil maken. En dat gebeurt niet. Het zit niet in een wel of niet handsbal Het zit in zo'n spelmoment. waarbij je dus echt het verschil kan maken. en moet maken. als het gaat om dit niveau. En nogmaals gezegd. als je weer de tweede helft ziet van deze wedstrijd. je ziet het hele toernooi. Je hebt nog geen 0-0-wedstrijd gehad. Het is ontzettend leuk voetbal. Er wordt heel veel aangevallen. Dit had ons toernooi kunnen, moeten zijn. Ja, dat... willen zijn. Ik las in. Uh, mag ik je, uh, even onderbreken? Ik las een stuk dat was gepubliceerd in Der Spiegel. en dat ging over dat de Nederlandse spelers iets meer Duits moeten zijn. En dat heeft te maken met meer discipline, meer uh, team spirit... dat dat ontbreekt en dat, dat de Duitsers dat tot dus veel meer uh, hebben. De Duitsers hebben lang gezegd dat ze wat meer Nederlands moeten zijn... Dat ze, zodat ze zich wat meer als individuele persoonlijkheden kunnen manifesteren. Ja. Nou ja, dat is in het is toch midden... wat wij zeggen dat ze geen persoonlijkheid hebben. Omdat wij zijn zo individualistisch en zij niet. Nee, maar ik weet in 2006 en Ik heb die wende toen meegemaakt met het WK. Ik ben heel dat WK daar geweest. En toen gaven zij wel aan van dat ze zich een beetje Nederlands voelden... Want ze vonden het zo leuk dat ze nu het gevoel hadden dat ze eindelijk zichzelf konden laten zien, zoals ze zijn. Maar ben jij het er niet mee eens? Want ik lees nu in het Briljante Oranje, heet het hè. Uh, dat Nederlanders, Nederlandse spelers vooral heel allergisch zijn nee. voor leiderschap en gezag en discipline. Dat dus zijn we ook allemaal. Wel. Maar dat zijn we al jarenlang allemaal. Nou, nou ja, misschien zouden we een politieke Los partijen hebben. staan daar toch? Ja. Vind je dat niet? Nou ja, dat kan ermee te langs maken. Want het is heel moeilijk om nu een leider aan te wijzen, omdat ze gewoon een eigen hiërarchie, schuine streep, anarchie blijkbaar uh, kunnen handhaven. Ja. En dan heb je alleen hele sterke persoonlijkheden aan de top nodig, die dat nog kunnen leiden. Punt. Ja. Zo, die staat. Ja, we Philippe. gaan naar het voetballen. Ja. Zweden en Filip Koker. Dus. ...waar uh, we nog een uh, minuut of zeven en wat blessuretijd. Dus ik denk dat uh, we in totaal een minuut of tien hebben te spelen. En uh, de Zweden die gaan steeds wanhopiger kijken. Ze zijn bezig aan een soort van slotoffensief... ...maar dat komt niet echt van de grond. Ze hebben wel drie keer gewisseld inmiddels. Er is een uh, verdediger gewisseld. Granqvist, de ex-Groninger, is eruit. Die is vervangen door uh, Lustig. Marcus Rosenberg, de spits is vervangen door... Uh, ...of uh, die is erin gekomen voor Johan Elmander. En Rasmus Elm, de speler van AZ... Die is uh, vervangen door Wilhelmsson... Waarmee denk ik, uh, Hamreen dan beoogt dat er iets meer voorzetten gaan komen. Ook in de richting van Rosenberg En eventueel Ibrahimovic als hij uh, wil aansluiten. Maar ja, iedere keer als uh, Zweden nu een beetje aanzet. Dan loeren de Engelsen weer uh, op de counter. Met de snelheid, de snelheid van uh, Walcott en van uh, Welbeck. En dat is dus schitterend uh, gelukt om uh, twee keer te spelen op de counter. Eén keer met zo'n schot van, uh, van Walcott die erin dwaalde, dwarrelde. En één keer met uh, de 3-2 dat hakballetje van Welbeck. De Zweden lopen nu over het veld met zo'n gevoel van... nou, dit gaat waarschijnlijk niet meer lukken. Maar uh, misschien spreek ik voor mijn beurt. Nog zes minuten te spelen. 3-2 Leiden, de Engelsen. Dit is de Radio 1 Sportzone. Voetbalvrouwen. Ja, iedere avond tijdens de DK... bellen we met voetbalvrouw Daisy Vorm. De vrouw van de reservekeeper, Michelle Vorm. Goedenavond, Daisy. Goedenavond. Ja, jij hebt... Ja, je hebt zo'n fijne tijd. Je bent nog steeds op vakantie in Spanje. Heb je, ja. wat, heb je wat meegemaakt of vandaag alleen maar een kleurtje gewerkt? <lacht> nou, echt alleen maar een kleurtje gewerkt eigenlijk vandaag. Maar hm. ik heb Misha wel gesproken en ik heb een boodschap. Oh. Dus uh, <lacht> nee, ik moet even doorgeven dat ze er echt voor gaan vechten. En dat ze er echt allemaal echt in geloven. Ja, dat werd dus, tijd. Um, ja. <lacht> nou, dan ga ik rustig slapen. <lacht> ja, ik denk het wel. Hè. Nu wel. Heel Nederland, toch? <lacht> ja, nu kunnen we rustig slapen. Heel, heeft u het ook nog gehad over die. Want, uh, jij zei eerder deze week dat er zoveel muggen waren op het trainingsveld van Oranje. Heeft u het daarover gehad? Nee, ja, dat was in Oekraïne. Ze zijn nu weer terug in Polen. En uh, ze gaan morgen weer in Oekraïne natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Dus uh, ja, ik weet niet of dat, het, uh, ja, of dat het nu nog steeds zo is. Maar uh, de temperaturen zijn in ieder geval nog wel hoog, dus dat zal wel. Nou, volgens mij wordt het uh, 20, 23 graden als uh, de wedstrijd wordt gespeeld, dus dat valt wel mee nu. Ja, dat valt inderdaad mee, ja. Ja, nu in Polen is het, is het redelijk, qua weer, waar ze nu zitten in ieder geval. Ik heb straks echt een wedstrijd zien wat echt drama was, dus uh, ja, wacht wachten even af. Zeg maar, als Michel nou terugkomt hè, van het EK, stel nou dat hij maandag terugkomt, hoe lang hebben jullie dan eigenlijk nog vakantie? Want zijn seizoen begint natuurlijk ook vroeg. Ja, het seizoen uh, begint uh, 9 juli, dus dat valt nog mee. Dan hebben we nog een paar weken, maar stel dat ze de finale halen, dan uh, is het meteen weer aan de bak. Dus dat wordt geen vakantie dan waarschijnlijk. Ja, wat heb je het liefst? <laughs> Goor, wat ik het liefst heb. moet ik heel eerlijk zijn? Nee? Ja, ja, graag. <laughs> Nee, ik heb wel liever natuurlijk dat ze doorgaan, maar ja, je hebt nu wel zoiets van helemaal geen vakantie is dus ook helemaal niks natuurlijk. Dus maar ja, ze mogen niet eigenlijk niet maandag al terugkomen. Dat zeker niet eigenlijk. Hm. Hey, en, uh, ik heb geen idee wat het is, maar de eindredacteur vraagt hoe het met de beginilijn is. Oh, de beginilijn. <laughs> ja, ja, die is nog steeds een orde hoor. Oké, okay, ja. dat is zeven maanden. is wel een niveau, zeg misst... dit programma. Ik een steven vragen. Ik ben blij dat ik gevraagd. <laughs> maar jij was krijgt we het weer, er ja, check <laughs> het te even bij mij. <laughs> ja. Hey. ja, goed. Hey. En, um, uh, dus nog twee dagen uh, voor de wedstrijd van Oranje. Uh, ja, je krijgt hem snel terug of niet? Ja, inderdaad. Ja, het is wel echt heel spannend nu ook. Ja. En het is nu ook van, ja, wil ik graag naar huis of wil ik niet graag naar huis hier. Dus, um, maar ga je niet kijken ik daar? Eigenlijk wel, uh, wat zei je? Ga je niet kijken daar? Oh, hier? Je bent nee, nee hier. gewoon ik daar naartoe. daar naartoe. Om, uh, oh, daar naartoe. om die jongens ja. te steunen. Ja, nee, nee de vorige wedstrijd was ook echt een chaos. We hebben gehoord van mijn vrienden die wel zijn geweest. En die zijn echt vanaf uh, s morgens. Het uh, ah, valt uh, allemaal reuze mee, op. de dag zes dus, uur weg geweest. Hij is dus hoogzwanger. Ja, en zeg, en je ze toch echt niet in een vliegtuig inmiddels? Nee, nog even één ding. Je zegt van je moest iets van Michel zeggen dat ze er echt voor zouden gaan. Dat, dat heeft natuurlijk, ja. Dan hebben jullie het er uitgebreid over gehad. Is, is nu echt de spirit uh, terug in het team? Heb je, die indruk, heb je wel? Ja, ja. zoals hij het aan mijn van. Zeg alsjeblieft dat we er echt nog steeds tegen geloven en dat we echt niet opgeven. En hij Heeft hij iets gezegd over de opstelling? Stiekem. Speelt hij? Nee. Jawel, was jawel. Was ik hoor ik het. het. Ja, jawel, dat heeft hij ja, wel gezegd. Hij ja. vond ja. net ja. iets te veel, jij. Ja, nee, dat heeft hij wel gezegd. Huntelaar speelt, toch? Ik weet het echt niet. Ik oh. weet ja, maar maar Stekelenbeur is je ook je je niet helemaal fit. Stekelenbeur is niet helemaal fit. Hij heeft nog last van zijn schouder. Dat zie je. Ja, je ziet het wel een beetje, hè. Ja, zeker. ik heb nog niks gehoord, hoor. oké. Nee. Jammer, hè. Ja, morgen maar weer dan. En ik ook de hele volgende week nog. Zullen we afspreken dat je morgen, als je de lijnt, dat je even... Zeg heb je eigenlijk de opstelling, uh, heb jij enig idee? Uh? Dat ja, of, je, of de bikini dat wil ik wel willen. Nee, maar dat dat is even over vragen. de opstelling. Dan vanmorgen even de opstelling doornemen, dat lijkt me een goed idee. Dankjewel voor nu, hè. Oké. Oké, de doei, doei, doei. De slotminuten van uh, Zweden, Engeland, filepoker. Ja, we hebben nog een uh, minuutje te gaan. En Danny Welbeck, de man van de 3-2... die uh, nog lang en veel herhaald zal worden vanwege zijn schoonheid. Die wordt er op dit moment afgehaald voor uh, Oxlade Chamberlain. Een 18-jarige jongen die wel mocht starten in de eerste wedstrijd van Engeland... op dit toernooi tegen Frankrijk. En uh, Welbeck gaat alle handjes even langs op de bank. Hij wordt werkelijk door iedereen gefeliciteerd... Want hij wordt zeer waarschijnlijk de matchwinner van deze wedstrijd. De spelers van Zweden shocken over het veld. Ze hebben tot nu toe, uh, sinds uh, ze achter zijn gekomen, nog maar één tactiek gehanteerd: alle ballen er maar hoog in gooien. Ze spelen achterin met uh, drie verdedigers nog maar. En de vierde verdediger, Melberg, die uh, staat voorin. En die uh, werkt, werkt zich af en toe uh, ja, het, het leblazer om zich in die kopduels te gooien. Ja, leblazer, dat moet toch kunnen, hè? Zeker met wat carnage. Ja, vooruitziende blikje, hier. Hoe maar... weet jij dat trouwens? Nee, hij vliegt toch niet af nu. Er zijn 90 minuten verstreken. Ik denk dat hij een vrije trap gaat geven. Er zijn 90 minuten verstreken. We gaan nu de blessure-tijd in. Of je het nou wil of niet, Emiel. En er komt nog een gele kaart aan. Dat was ik niet hoor. Hebben jullie mij eigenlijk nog wel nodig, jongens? Ja, ja. Ja, ja. Ik heb wel. Heel graag, Ik luister ademloos. Waar te verder, Philip? Emiel Mondig. Gang, ja, er komt mee nog mee. een vrije trap aan ja, voor vrienden. de Engelsen. Met nog ik denk zo'n drie minuten te gaan naar een blessuretijd. Een blessuretijd waar inmiddels nu een halve minuut van verstreken is. Er is nog een gegeten kaart getrokken. Ik heb, kan in de gauwigheid niet zien voor wie die was. Ik geloof voor Ibrahimovic. Maar Gerrard gaat het nu proberen van grote afstand. En die uh, rampt de bal werkelijk. Meters over de goal. Ik denk niet dat Gerrard daar erg mee zit. Hij uh, ziet er behoorlijk vermoeid uit. Maar hij gaat de wedstrijd helemaal volmaken deze keer. Maar hij moet nog even doorzetten en dan wint Engeland voor het eerst sinds 1968 weer eens een wedstrijd die er echt om gaat. Dus of een EK-wedstrijd of een wedstrijd in een eindronde of een officieel kwalificatieduel. Nee. Maar daarvoor moet uh, Engeland nog wel even die laatste paar minuten aan blessuretijd uh, doorstaan. Leske, de verdediger, jaagt de bal nu over de zijlijn. Het is nog even een kwestie van de concentratie bewaren achterin. Want uh, de Zweden die zullen nog wel eventjes uh, de bal er hoog in gaan uh, werken. En dan zoeken naar het hoofd van of Ibrahimovic of Rosenberg. Of eventueel uh, Nelberg die daar ook nog staat. Maar het duurt zo lang voordat die bal uh, daar komt. Dat we nog best even naar jullie kunnen jongens. Ja, gaan we even afscheid nemen van uh, Fylaan onder meer. Die, uh, die uh, valt nog niet in slaap. Nee. Ik nee, zo nee, lekker hoor. achterover verballend <laughs> Ze gaat toch niet meer winnen. Wat, dus. ga, jij, uh, wat ga jij morgen, morgen doen? Ga je iets bijzonders doen? Ja. Of uh, is het een rustige dag? Morgen is het een rustige dag. Ik ben bij een vriendin. Die is hoogzwanger en die heeft mijn hulp nodig. <laughs> en uh, ik ga naar haar toe om haar te helpen. Want ze ligt een beetje plat op bed. Okay. Goed, dankjewel voor je komst nogmaals. Emil Schelvis, jij gaat genieten van het EK. Jij gaat naar uh, Portugal, Nederland-Portugal? Ik ga zondagochtend weg voor de wedstrijd Nederland-Portugal, ja. Morgen heb ik dus vanwege mijn kinderen de vaderdag verplaatst. Dus die morgen vieren wij vaderdag. Goed zo. Nou, maak er een die mooie dag van... die mislopen, Veel plezier, hopelijk is het ja. niet de laatste wedstrijd van je Dankjewel voor je komst, hè. Graag gedaan. Tijd voor tijd. Ja, Radio 1 is deze zomer nieuw sport en samen quizzen. Heel Nederland speelt mee met tijd voor tijd. Op Radio 1.nl verschijnt iedere dag een vraag. En vandaag was dat Zweden-Engeland. Tel de minuten bij elkaar waarin alle doelpunten in dit duel worden gescoord. Nou, het is 2-3. We gaan er even voor het gemak vanuit dat het zo blijft. Goals in de 23 e 49 e 59 e 64 e 78 e minuut. Samen 273. En Marcel zat er dichterbij. Geen achternaam achtergelaten, hij al 264. Hij wint het prachtige tijd voor tijd horloge. Presentatoren deden ook allemaal mee. Gisteren won de Bora Bleckenhorst. En wie had het vandaag goed? Ja, zeg maar. Ik hoor, ik wacht. Robert Meder ja, zat er ja. bij de presentator. Uitstekend. Gefeliciteerd. Het dichtstbij, 157. Morgen. Gefeliciteerd hoor. <laughs> ja, dank je. Morgen ook een nieuwe vraag in Tijd voor Tijd. De tijd uh, die we willen weten gaat natuurlijk weer over voetballen. Tsjechië-Polen. In welke minuut ligt de eerste Pool geblesseerd op de grond? Hij moet echt liggen, hè? Dus ja, hij moet echt, uh, echt liggen. Niet. Meedoen kan tot Sport. morgenmiddag 6 uur. De vraag kunt u zien op radio1.nl. Philip Koker, ja, de laatste seconde tikken weg bij Zweden-Engeland. Ja, er is nog een kopballetje dat uh, ruim overgaat. Nee hoor, ook deze gaat er niet in. Uh... Ibrahimovic heeft zich er ook al bij neergelegd dat Zweden niet gaat winnen. Isaacson heeft de 4-2 overigens zojuist nog voorkomen. Na nou, weer een verneindig uitgespeelde counter... waarbij Wolcott een voorzet gaf op Steven Gerrard, de aanvoerder der Engelsen. Maar vanaf een meter of tien volleerde hij de bal binnen. Tenminste, dat dacht Gerrard, waar het niet... dat Isaacson zich voor dat schot gooide en de bal nog kon keren. Maar nu is het dan echt afgelopen... En heeft Engeland Zweden verslagen met 3-2? Rooney kan de volgende wedstrijd weer gewoon meedoen. Engeland is er nog niet. Maar wat wel zeker is, Zweden is nu uitgeschakeld. Ja, wie had dat gedacht? Jij, vond? Ja, nou goed. Uh, na de rust uh, leek ineens Zweden de overhand te hebben. Maar Engeland trok het aan de hand van uh, Steven Gerrard, die een goede wedstrijd speelde, toch nog recht. En wat me overal op is gevallen is. Uh, ja, de, de voorzetten die van, uh, van rechts zijn gekomen ook, met name. Nou, de, de, ik krijg in één keer hoop hier, hè, want daar kan uh, Huntelaar ook wel wat mee. Als ik die ballen zie vertrekken van Gerard en van Walcott. Nou, uh, ik krijg in één keer hoop voor, uh, voor zondag hier. Voor Oranje. Uh, ja, ja, want daar uh, hebben we op, op bood, voorzetten, dus dat hebt. gaat goed komen Ja, goed. Uh, Valt Groene, dankjewel voor je komst ook. Ja, het uh, was uiteindelijk een uh, voetbalavond die uh, pas tegen elven afliep. Uh, ja, vertraging in het eerste duel. Dit zat er achteraan. Uh, maar de hele...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 de regen, maar dat niet alleen. Onweer boven de Donbass Arena in Donetsk het water stroomt. Maar ja, daar kan je nog wel wat mee. Maar uh, met uh, onweer niet uh, te gevaarlijk vindt de kuipers. nee eh, aan de rechterkant van het transformatie komt er binnen linkerbekkel. Limasprageet door. Winażalsbir na Oekraïne propuškajem. Jeremy De Fransen. Het bespechte het moment om te gaan. Zoals nummer, noord Oekraïne heeft het geprobeerd. Maar is er niet in geslaagd om de Fransen te verslaan. Twee doelpunten naar rust. Frankrijk wint voor het eerst op dit toernooi. Fietsen, Sebastian Timmerman, de ronde van Zwitserland. Robert Geesink heeft een prima tijdrit gereden. Wordt vijfde op 27 seconden van Frederik Keshiakov. Robert Geesink staat derde op 55 seconden. vrije trap van Ibrahimovic Een vrije trap die helemaal mislukt. Maar dan via een rare klutsbal is het uiteindelijk verdedigd. En Melberg die hem maakt. In it comes, with good quality. A great ball in! And it's in for 2-1! England exposed from a set piece this time. Het is 2-1 voor Zweden. En het is weer Melberg die scoort nu met het hoofd. cleared out as far as Walcott! 2-2! Theo Walcott with just about his first touch since coming on! Rifles are right-footed effort towards goal, took a deflection, wrong-footed Isakson. Welbeck trying to get in, oh what a goal from Danny Welbeck! A brilliant Sticked in flick with his right foot! He was leading away from goal! He's improvised! And he's delivered! It's Sweden two! England 3. They've come from behind! And it's a ja, moment of genius! We hebben twee keer verloren, dus ja, um, ik ga wel afstanderen. Ja, normaal zeggen we dan, uh, morgen om tien uur is uh, de Radio 1 sportshow maar de weer. Dan zit die Thijs van de Brieke Willem en Veenhoven. Maar Thijs, je bent er nu al? Ja, ik dacht ik ga wat eerder. <laughs> ja, je hebt het ook zo, wat zit erin? We gaan uh, vooral praten over de financiële markten. En dan de vraag, wie zijn dat? De financiële markten die gaan maandag reageren op de verkiezingen in Griekenland zondag. Maar wie bepaalt nou wat zij gaan doen? Hebben die een baas? Zijn dat een heleboel mensen samen? Wat is dat eigenlijk? De markt? financiële markten? De, de, de, de markt, denk ik dan hardop. Maar, uh, ja, maar wie... Maar. Wie? Wie, wie, wie, wie bepaalt er nou maandagmorgen of de Griekse uitslag goed is of niet? En wie gaat die vraag beantwoorden bij jullie? Maarten Schinkel, okay. uh, journalist van NSC Handelsblad. Goed. Zit het er nog meer in? Ja, meer... we gaan ook praten over de cool Ku Klux Clan in Amerika. Daar is een schoonmaakactie, uh, maar daar mag de cool Ku Klux Clan niet in meedoen. Want als je daar meedoet, dan krijg je een bedankbordje. En dat vinden ze toch niet prettig. Okay. <lacht> Dankjewel. Ik maak er een mooi programma van, maar dat lukt wel denk ik. Je bent er morgen leven. niet om tien uur. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee, dan ben nee, ik, ik er niet. en uh, Bert van Sloten, morgen om tien uur. Tot ziens, veel plezier met het oog. Dag. De Oranje Zoom, in de Radio 1 Sportzomer. Ik heb niks meer op mijn zolder liggen, ook niet meer in mijn kas. Hey, ik neem je mee. Luister elke dag, s ochtends, rond tien voor half elf. En bij mijn marktplaats roept, dan loopt mijn huis leeg. Hey, ik neem je mee.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 Meer Phoenix-vrouwen van Naima El-Besas. Meer Phoenix-vrouwen nu ook in uw Libris Boekhandel. Weer een relatie. Mensenrelatie.nl. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.